12 uur. Het NOS Journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Ze zijn onderweg de Olympische sporters die straks in Den Bosch worden gehuldigd. De belastingdienst en de AFM tekenen een convenant met accountants voor een betere controle van die beroepsgroep. En China jaagt op de gevaarlijkste man van het land. Het weer in het noordoosten van het land volop zon. In het zuiden en zuidwesten meer bewolking met een enkele bui. Met een matige zuidoostenwind wordt er 23 graden in het noorden... en mogelijk 26 in het zuidoosten. Morgen kan op meer plaatsen in het land een bui voorkomen. Dan wordt het opnieuw ongeveer 25 graden. De trein met de Olympiërs is zojuist vertrokken uit Londen. Vanmiddag om 4 uur komen ze aan in Den Bosch waar ze worden gehuldigd. In die trein, die vertrokken is in Londen, zit ook verslaggever Edwin Cornelissen. Edwin, um, de trein rijdt? De trein rijdt. Ik denk een seconde of dertig zijn we onderweg. Dus je belt op een goed moment. De okay. trein, en voor zover ik heb kunnen zien, zit iedereen erin ook. Iedereen op tijd aanwezig in de trein? Ja, dat was goed geregisseerd, sterker nog. Er stond nog een soort van ceremonie op het programma op King's Cross Station... waar Maurits Hendricks, die chef de mission, nog eens een keertje ronde bedankte voor prachtige spelen. Waar een groepje net Beatles nog wat muziek maakte... en waar de buitenlandse media nog even de kans had om bijvoorbeeld Epke Zonderland nog even een vraag te stellen. En toen was het snel de trein in en rij je maar. Ja. Met, met, met hoeveel mensen zitten jullie in die trein nu? Uh, ik heb geen flauw idee, maar ik denk dat het aantal sporters zo uh, rond de 170 is en uh, ja, dat, dat gaat allemaal richting Nederland, maar wel via Brussel, uh, je hoort, er wordt nog even wat omgeroepen ook, ja. uh, het spoorboekje is als volgt dat we, dat we eerst naar Brussel gaan, uh, daar komen we om een uur of twee aan, dan stappen we over op uh, de NS-trein en die gaat ons uiteindelijk naar Den Bosch brengen waar de grootste roediging op het programma staat, dus dat is het, uh, het spoorboekje voor nu. Dit is de hoge snelheidstrein waar jullie nu in zitten? Dit is de hoge snelheidstrein, inderdaad. Ja, ja. ja. Dus uh, het, het gaat allemaal snel. En, en, en zit iedereen nou door elkaar? Of is er een aparte wagon gereserveerd voor de sporters? Nou, de sporters die zijn, heb ik wel gezien, verdeeld over een, uh, een flink aantal wagons. Maar het zijn er natuurlijk ook nogal veel. En ik heb zo'n vermoeden dat het allemaal wel een beetje door elkaar heen gaat lopen, gaandeweg de reis. Mijn ervaring met de, de reizen de afgelopen jaren is dat het toch altijd een soort van symbiose wordt tussen dus, uh, ja, alles nu en Hop, Daar gaat Edwin de tunnel in, denk ik, met de trein. Hmm, ja. Nee, die krijgen we niet meer terug. Nee. Daar laten we dan even bij. We weten dat ze onderweg zijn, ze zijn vertrokken vanuit Londen... en ze zijn compleet. En om twee uur dan staan ze in Brussel en reizen ze door naar Den Bosch... voor de huldiging daar uh, die om vier uur gaat plaatsvinden... en die rechtstreeks te volgen is hier op Radio 1. Een man die zaterdag in Amsterdam een aanvaring had met hulpverleners... heeft aangifte gedaan tegen de politie en een ambulancebroeder. Vroeg in de avond werden politie en ambulancepersoneel ingezet bij een botsing in Amsterdam-Noord. En twee vrouwen raakten daarbij gewond. Volgens de politie ontstond er een grimmige sfeer toen een groepje mannen zich rond de hulpverleners verzamelden. Toen de mannen, ondanks herhaandelijke verzoeken van agenten niet vertrokken, escaleerde de zaak. In de ruzie die volgde werd een 32-jarige man aangehouden. Een van de andere mannen vindt nu dat hij slecht is behandeld en heeft aangifte gedaan. De ambulancebroeder gaat ook aangifte doen, zegt de politie. Dan de Belastingdienst en toezichthouder AFM. Die hebben samen afspraken gemaakt met de Nederlandse beroepsorganisatie voor accountants. En dat om accountants beter te kunnen controleren. Er is een convenant gesloten tussen deze drie. Directeur Berry Wammers van de NBA, goedemiddag. Goedemiddag. Een convenant. Waarom zo'n convenant, meneer Wammers? Uh, het convenant is uh, gesloten omdat uh, de Belastingdienst. Uh, uh, dat natuurlijk nog wel eens geconfronteerd wordt met accountants uh, die niet helemaal functioneren zoals het moet. In alle fiscale dossiers. Uh, tot voor kort uh, uh, deed ze dat zelf. En er werden zaken dus uh, ofwel bij de officier van justitie ofwel uh, naar de accountantskamer voor het Tugrecht uh, gebracht. Maar uh, de afgelopen jaren ook, denk ik, mede door capaciteitsproblemen heeft gezegd... Nou, misschien is het toch goed om, uh, om hier uh, de ondersteuning van de NBA en ook de AFM uh, bij in te roepen. Uh, en uh, uh, ervoor te zorgen dat uh, een aantal van dit soort zaken sneller wordt opgevolgd. Hmm. Want de Belastingdienst komt tot nu toe die, die informatie niet delen met, uh, met, met, met hmm. uw organisatie en met de AFM? Nee, dat klopt. De Belastingdienst heeft een geheimhoudingsplicht. En dat betekent dus ook dat zij, als zij zaken aan ons overdragen, nu toestemming moet vragen aan de minister. Dus we kijken, we kijken zelf in eerste instantie gezamenlijk op geanonimiseerde basis of iets tuchtwaardig is. En als wij dat dan vinden met z'n allen, dan, dan gaat de, de belastingdienst aan de minister toe. Die krijgt dan ontheffing. En dan kunnen wij de zaak vervolgen. En, en was het nodig, dat convenant, ik, met andere woorden, liepen de spuigaten uit met, met overtredingen en fouten? Nee, maar je kunt wel zeggen dat er sprake is van, uh, van uh, het, uh, een groter belang... om um, dit soort zaken sneller op te volgen. Dus wat er nog eens gebeurde was uh, dat andere zaken bij de Belastingdienst... of bij de officier van de Justitie voorrang kregen, met name grotere zaken. En dat er daardoor andere zaken nog eens bleven, bleven liggen. Uh, en wat je nu dus nu ziet is uh, in het huidige klimaat... Uh, dat we deze zaken gewoon niet meer willen laten liggen. Dus het is gewoon van belang ook om het vertrouwen in het kansenberoep in het te herstellen dat dit soort zaken gewoon snel wordt opgevolgd. Want dat was beschadigd, zegt u? Samen. Het vertrouwen was beschadigd? Nou ja, u heeft ongetwijfeld zelf ook de kranten en de, en de media de afgelopen jaren gevolgd. Er zijn natuurlijk nogal wat, uh, uh -huh. wat kwesties geweest waar accounts in opslag zijn gekomen. Ja. We denken aan uh, de controles bij Vestia bijvoorbeeld, de, de, de woningcorporatie. Ja, ja, dat is natuurlijk een aantal jaar geleden al begonnen met Enrom en Aholt. En uh, recentelijk natuurlijk ook een aantal van dit soort zaken. Dus het is goed dat, uh, dat dit, wordt opge... dit, dit zijn zaken die worden opgepakt door de AFM. En heel veel zaken die, die dus niet de wettelijke controle betreffen... die worden dan straks opgepakt door ons. Ik dank u voor de uitleg, meneer Wammers van de NBA. Dank u wel. Dank okay. wel. Dag. Dit is het NOS-journaal het Doralt Megens. In de eerste zeven maanden van dit jaar... zijn bijna 4500 bedrijven en instellingen failliet gegaan. Dat is 30 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dus ook meer dan in 2009, toen de economie hard kromp. In de maand juli gingen uitzonderlijk veel bedrijven en instellingen failliet, meldt het CBS. In twintig jaar is er niet zo'n hoog aantal gemeten. En vooral de bouwsector heeft het zwaar. Bedrijven krijgen het nu erg moeilijk omdat er reserves op zijn, zegt het CBS. We merken nu dat veel bedrijven het heel erg moeilijk krijgen. Ook in 2009 liep het aantal faillissementen een fors op. Maar toen teren heel veel bedrijven nog in op hun reserves en wisten het toch nog vol te houden. Nu het economisch weer wat minder gaat... Heb hebben ze die reserves toch opgebruikt. Zit er geen vet op de botten meer. En ja, nu zien we heel veel bedrijven toch verf gaan. De politie in China maakt jacht op iemand die in de media in China... de gevaarlijkste man van het land wordt genoemd. Zou al negen moorden hebben gepleegd. Tot nu toe kon hij nog steeds uit handen blijven van de politie. Correspondent Marike de Vries in China. Marike, de gevaarlijkste man van China. Hoe gaat hij te werk? Wat doet hij? Hij slaat vooral toe bij banken. Hij wacht uh, mensen op die grote bedragen van de bank halen. En hij schiet ze dan neer en berooft ze van dat geld wat ze net hebben opgenomen. Mensen nemen hier namelijk vaak hele grote bedragen op, omdat je bijvoorbeeld de huur aan je huisagenaar cash moet betalen. Maar ook bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld de salaris van je personeel betaal je cash. Overmaken over op de bank gebeurt nog niet zoveel, dus mensen nemen veel geld op. En De eerste keer dat hij dat deed was in 2004 in de miljoenenstad Chongqing. Daar vermoorde hij uh, de eerste keer iemand en daarna heeft hij dat nog in drie andere provincies gedaan de afgelopen acht jaar. Uh, afgelopen vrijdag was hij weer terug in Chongqing. Heeft hij een vrouw doodgeschoten die net uit de bank kwam. En ook een beveiligingsbeambte en haar man verwond. Nou, hij sloeg toen op de vlucht. En de politie startte een enorme klopjacht. Volgde hem naar een berggebied in Chongqing. Waar ze hem toen zo op de hielen zaten dat hij een politieagent ook neerschoot. En die overleed dit weekend. En dus zijn nu alle verloven van politieagenten van de drie omliggende provincies ingetrokken om hem op te sporen. Maar is het nu zo dat hij al acht jaar uh, zijn gang gaat... en dat ze hem hebben laten lopen... maar nu dat die agent is doodgeschoten... dat nu ineens die enorme klopjacht uh, begonnen is, Marieke?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 En dat komt natuurlijk door het harde en snelle optreden van die politie. Of dat nou de lokale politie is, of de staatspolitie, of de militaire politie. En ook door de hele uh, zware straffen die hier op, uh, op vergrijpen staan. Dat schrikt natuurlijk ook af. En daardoor voelt men zich doorgaans op dat gebied behoorlijk veilig hier. Maar dat gevoel van veiligheid loopt nu natuurlijk wel een tikje op. Nu deze man er niet gepakt wordt en het intrigeert ook heel erg. Want er wordt er veel over gesproken vandaag. Ja. En, en is het ook een beetje een smet op het, op het veiligheidsapparaat... dat de politie in, in, in zijn hemd staat? Nou, de politie zet nu in ieder geval alles op alles om er uh, toch in te slagen zo snel mogelijk deze man op te pakken. Want nou ja, inderdaad, als het veiligheidsgevoel wordt aangetast van de uh, Chinese burgers, dan doet de politie natuurlijk iets niet helemaal goed. Marieke de Vries vanuit China, dankjewel. De Noorse politie krijgt er vanlangs in een rapport over het optreden van diverse overheidsinstanties in de zaak van de massamoordenaar Anders Breivik. In het rapport wordt bevestigd dat de politie er veel te lang over heeft gedaan om naar het eiland Utoja te gaan, waar Breivik vorig jaar juli 69 mensen doodschoot. In plaats van een helikopter te nemen ging de politie met de auto naar de boot voor de overtocht naar het eiland. En ook waren veel politiebureaus onderbemand toen Breivik toesloeg. In het rapport staat ook te lezen dat Laks is omgegaan met een gouden tip van een getuige van de bomaanslag in Oslo, waarmee Breivik zijn terreurcampagne begon. De getuige beschreef in een telefoontje naar de politie het uiterlijk van de dader... en gaf zijn kenteken door. Met die tip werd eerst niets gedaan. Bijna na een kwartier werd de tipgever pas teruggebeld. Australië denkt over opvang van illegale bootvluchtelingen... buiten Australië zelf. In een advies aan de regering zegt een commissie... dat Australië opvangkampen moet neerzetten in Papua-Nieuw-Guinea... en de eilandstaat Nauru. Veel vluchtelingen proberen per boot Australië te bereiken. Afgelopen weekend waren het er 170. Opvang in buitenlandse kampen moet vluchtelingen ontmoedigen... om illegaal naar Australië te komen of dat te proberen. Tegelijkertijd vindt de commissie dat Australië... meer legale vluchtelingen moet toelaten. De Duitse politie is een onderzoek begonnen naar mogelijke sabotage... van een tribune van een voetbalstadion. Zaterdag werd vlak voor de aftrap van FSV Zwickau tegen FC Carl Zeiss Jena ontdekt dat er moeren waren verwijderd... uit een tribune van de thuisclub. Bewuste tribune met supporters van FSK l werd direct ontruimd. De wedstrijd werd gestaakt. Op de tribune zaten op dat moment, toen die losgeschroefde moeren werden ontdekt, zo'n 600 mensen. En de politie sluit niet uit dat er is geprobeerd om de constructie te laten instorten. Bij een inspectie een paar dagen voor de wedstrijd namelijk, zaten de moeren nog wel op hun plaats. Werkgevers moeten personeel met schulden meer ondersteunen. Op die manier kan het ziekteverzuimen onder mensen met financiële problemen flink worden teruggedrongen. Dat zegt de Vereniging voor Schuldhulpverlening, NVVK. De laatste tijd stijgt het aantal schuldgevallen snel. Sommige bedrijven heeft een op de vier werknemers betalingsproblemen. Als de baas hun personeel met schulden helpen, komt dat bedrijf, het bedrijf ook ten goede. Mensen met schulden kunnen zich vaak niet goed concentreren, waardoor het werk eronder leidt, zegt de NVVK. Het houdt je heel erg bezig. En op het moment dat je gewoon... Je moet met schuldeisers contact hebben. Je bent aan het bellen. Nou, die zijn meestal overdag bereikbaar wanneer jij op je werk bent. En dan, ja, dan moet je bellen en moet je overleggen. En dan ja, thuissituatie belt op je slaapt s'nachts slecht. Dus je hebt ook concentratieproblemen. Dus er zorgt ook heel veel voor ziekteverzuim. Inmiddels zijn er al werkgevers die hun medewerkers met schuldproblemen helpen. Sport. Joost Luiten heeft het PGA Championship goed afgesloten. De enige Nederlandse golfer bij dit Amerikaanse major toernooi... eindigde met 288 slagen op de 21ste plaats. De titel ging met 275 slagen naar de Noordier Rory McIlroy. De Amerikaanse favoriet Tiger Woods kwam niet verder dan de 11 e plaats. Novak Djokovic heeft het tennis-toernooi van Toronto gewonnen. Als eerste geplaatste Servier won in de finale... in twee sets van de Fransman Richard Gasquet. Djokovic had het toernooi vorig jaar ook al gewonnen. En Steven Kruiswijk is als tweede geëindigd... in de slotetappe van de wielerronde van Utah. Kruiswijk eindigde daardoor in het klassement als negende. De Amerikaanse etappekoers werd gewonnen door de Zwitser Chop. Nog meer wielrennen, want Thomas Dekker gaat zaterdag... toch van start in de ronde van Spanje. Dekker had eerder gemeld dat hij zich de rest van het seizoen... zou richten op één Morgen gaat hij ook van start in de Spaanse klassieker... Classica San Sebastian. Nu ANWB verkeersinformatie. Erwin de Hart, goeiemiddag. Goedemiddag. Ja, op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Er is een uh, auto geschaad met caravan. En dat zorgt voor file tussen heerde Zuid en Vase. 2 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. En verderop op de A50 Arnhem richting Os. Daar staat een file tussen Heteren en Knoopend Ewijk van 6 kilometer. De hoofdpunten. De Olympische sporters zijn vertrokken uit Londen. Met het trein nu naar Brussel. En in de bos worden ze om 4 uur vanmiddag gehuldigd. De accountants worden beter gecontroleerd. Daarover hebben de Belastingdienst en AFM een convenant met die accountants ondertekend. En China jaagt op de gevaarlijkste man van het land. Dit is Radio 1. En CRV. Lunch. Frank Dumos. Goedemiddag. Welkom terug bij lunch. De sportzomer is voorbij. We blikken zo nog even terug met de zenderbaas van Radio 1. Het kost veel geld om een reclamespotje op tv uitgezonden te krijgen. Heel veel geld soms. Voor één keer is dat niet zo en worden spotjes op Nederland 3 gratis en voor niets uitgezonden. De Ster gaat experimenteren met nieuwe manieren om reclame te maken. In het mediaforum zijn Jan Tromp en Ton Verlind te gast. We hebben het onder meer over de sluitingsceremonie van de Spelen gisteren. Voor de sporters, zoals medaillewinnaar Marleen Veldhuis, was het een leuk feestje. Goeie afsluiting, zeker. Je bent helemaal schoon, ja, ik heb een beetje meegezongen en dan gaat het nogal snel. Maar was het voor de kijkers ook aardig. Ismael Dibi uit Utrecht gaat zo meteen de Nationale Nieuwsquiz spelen. Wilt u zelf ook meedoen aan de quiz? Mail dan uw naam en uw nummer naar nationale Dit is Radio 1 Lunch. Hoeveel mensen gisteravond naar de sluitingsceremonie op Radio 1 hebben geluisterd, dat weten we niet. Maar hoeveel mensen het op tv zagen, dat weten we wel. Bijna 2,5 miljoen Nederlanders zagen de spelen in Londen afgesloten worden door artiesten als The Spice Girls, The Who, Muse en Queen. De afsluitingsceremonie in Peking vier jaar geleden werd door minder mensen bekeken. Terwijl de openingsceremonie in Londen juist door meer mensen werd gezien. Er werd wel veel getwitterd tijdens de spelen. Twitter maakte vandaag bekend dat er 150 miljoen berichten verstuurd zijn in Londen. De meeste tweets werden verstuurd tijdens de finale 100 meter sprint, namelijk 80.000 per minuut. Negen weken lang was Radio 1 in de band van de sportzomer. Een ongekend project waarbij de hele zomer werd vrijgemaakt voor een mix van nieuws en sport. Gezamenlijk uitgevoerd door alle omroepen. Laurens Borst is de zendercoördinator van Radio 1. Laurens, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe klinken die oude programma's nu, uh, Lauwens? Nu is je weer teruggehoord naar negen weken sportzomer. Ik heb vanochtend het Radio 1-journaal uh, gehoord. Maar dat was uh, eigenlijk ook tijdens sportzomer al. En uh, daarna ben ik in vergadering uh, bijeen geweest, zou ik maar zeggen. Uh, ik heb eerlijk gezegd, ja. in ieder geval van gehoord. Uh, nee. Frank, maar ongetwijfeld uh, prima. Ongetwijfeld prima. Wat vond jij uh, het beste aan de, de manier van werken tijdens de sportzomer? De manier van werken? Uh, ik vond het uh, heel mooi om te zien dat uh, een hele... Redactie, een gezamenlijke redactie was fysiek, waarin per dag ongeveer 50 mensen aanwezig waren, die met z'n allen aan één zender aan het werken waren. Dan moeten de luisteraars weten dat dat normaal niet het geval is. Dan zit iedere omroep in zijn eigen gebouw met, met tien redacteuren te werken aan een uurtje wat ze hier gaan maken tegen die tijd dat dat uurtje moet worden uitgezonden. Jij kent het misschien wel. Dan stap je op de fiets en dan fiets je hier naartoe. Dan doe je je uurtje en dan fiets je weer weg. Ja. En nu zat iedereen bij elkaar. Uh, Kom bij elkaar in discussie over wat leuke onderwerpen waren en, uh, en niet. Uh, en ik denk dat dat uh, geleid, heet, geleid heeft tot uh, negen weken mooie radio. Het klinkt heel inefficiënt. Uh, zoals het uh, op de oude manier gaat, zeg maar. Maar het klinkt in jouw woorden ook alsof je heel erg voorstander bent... van de manier van werken van de afgelopen weken. Nou, ik heb... Uh, anderhalf jaar geleden uh, heb ik een keer een, een plan uh, ingediend... Uh, om Radio 1 wat anders te organiseren. En dat kwam er een klein beetje op neer zoals we het nu in de sportzomer gedaan hebben. Uh, maar dat uh, plan, dat moet ik gewoon eerlijk zeggen, dat kon niet op uh, draagvlak rekenen van, uh, van de omroepen. Want zoals nu georganiseerd is, dus jij bent wel de baas van de zenders, zou ik maar zeggen, maar je hebt de omroepen nodig die moeten ja zeggen, anders verandert er niks. Ja, precies. En, en de omroepen en... die wilden dat niet? Nou ja, omroepen die. Het uh, bestaansrecht van de omroepen uh, is onder meer door uh, het hebben van een aantal leden en, en door zich te kunnen profileren. En uh, ik begrijp best wel dat als je opgaat in een groter geheel, zoals we dat nu in de sportzomer hebben gedaan dat dat uh, heel moeilijk is of, of soms ook helemaal niet kan. Dus nou eens, de sportzomer zelf moet nog geëvalueerd worden... maar als we even kijken naar hoe het nu gegaan is. Hè. Uh, de onderdelen. Zijn er onderdelen die je graag terugziet? Uh, de klaaglijn bijvoorbeeld van Tom van Teck. Uh, die, Ja, die, die vond ik uh, heel erg leuk. Daar heb ik, uh, heb ik iedere avond uh, erg om moeten lachen. Uh, het is een uitlaatklep voor luisteraars geweest... die uh, ja, alles kwijt konden wat ze mij wilden. Uh, en hij ging daar op een leuke manier uh, mee om. Ja, een direct contact met je luisteraars ook op die manier. Ah, ja, dat hebben we natuurlijk wel in meer programma's. Hè, maar dit was wel een leuke manier uh, dat luisteraars ook wat over de zender uh, kunnen zeggen, iedere dag. Ja. Is dit een, dit een project wat alleen gedaan kan worden met zoveel grote sportevenementen in één zomer? Of kan het ook als je bijvoorbeeld alleen een Tour de France hebt? Mm, nou... Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik, uh, we, we gaan dit nog evalueren. Uh, ik kan me voorstellen dat we over vier jaar, uh, als er weer uh, spelen zijn... maar dan in Rio, dat we weer zoiets uh, zouden, zouden kunnen doen. Maar ik kan me ook wel uh, elementen uit deze sportzomer voorstellen... dat we daar verder mee gaan. Maar dat nou ja, je zei je net zelf al. Uh, ik ben niet helemaal de baas van RIO 1. Dat zijn, uh, dat zijn de, eigenlijk de gezamenlijke omroepen... En ik mag een beetje de smeerolie zijn. En uh, ja, ik ben zelf heel erg nieuwsgierig wat de omroepen uh, ervan vonden. Ik weet wel van de makers ja, dat, ze het, uh, dat veel erg makers leuk het erg leuk vonden. Ja. Maar wat de directeuren ervan vinden, ik heb nog niet uh, veel daarover gehoord. Laten we even kijken naar, naar de luisteraarskant van het verhaal. Uh, radio is een weerbarstig uh, medium omdat de luistercijfers heel langzaam gemeten worden. Anders dan televisie waar je bijna uh, van minuut op minuut uh, kan zien en ook heel snel kan zien. Um, de eerste luistercijfers zijn binnen van Radio 1 van de sports en Dat gaat over de eerste weken, en die zijn niet best. 0,3% lager bereikt dan het jaar daarvoor. Ja. Nou, ik zou niet willen zeggen dat ze niet best zijn. Uh, maar ik had er wel wat meer van verwacht. Dat zeg ik, uh, dat zeg ik eerlijk bij. Tegelijkertijd moeten we wel vaststellen... het gaat, uh, het gaat om drie weken sportzomer. We hebben nu negen weken sportzomer achter de rug. Drie weken zitten in een meting van acht weken. En er was een lichte uh, teruggang ten opzichte van de periode daarvoor. Ik vind het echt nog te vroeg om een oordeel te kunnen geven over die cijfers. Maar heb je nou daar Iedereen had eigenlijk wel verwacht, en jij zelf ook... Uh, dat het beter zou scoren dan het jaar daarvoor. Ja, maar ik weet ook dat, uh, je, je noemde zelf al iets over die luistercijfers, die zijn, uh, die zijn erg ingewikkeld en gecompliceerd. En onnauwkeurig. Die worden per maand uh, gemeten, maar ze worden per twee maanden uh, gemiddeld, uh, omdat ze te onnauwkeurig zijn om het per maand uh, te doen. Dus we hebben nu van één maand erbij, waar drie weken sportzomer in zaten, maar voor hetzelfde geld is, we noemen het uh, de, soms wel eens de wipwap. Misschien zijn de metingen voor de volgende maand juist de andere kant van die wipwap en dan uh, zijn ze ineens weer heel erg hoog. Dus dan krijg je prachtige cijfers uh, en champagne op je bureau. Geen oordeel nog over de, over de cijfers. Uh, meer de inhoud uh, wil ik het nu over hebben. Goed. We zitten weer uh, in de oude programmering. Dat zeiden we net al. Dat betekent ook dat uh, dat prem er weer is uh, in de ochtend. Om half elf heeft hij net uh, bekendgemaakt wie hem gaat opvolgen. Het is maandag 13 augustus live vanuit Hilversum. Welkom bij Naida Time. <laughs> Natuurlijk is het Naida en Prem time. Ja, want de opvolger van Prem heet Naida Awangzeb. Uh, uh, ben je blij met haar? Uh, ik ken haar nog niet zo heel erg goed. Zij presenteert een, uh, een programma op de televisie halve maan En uh, op, uh, op de radio, Radio 5, OBA live. Ik heb haar een aantal keren gehoord. Ik heb haar ook een keertje ontmoet. Uh, ik uh, denk dat het een, uh, een, uh, een bijzondere vrouw is die daar best wel wat moois kan neerzetten. Half maand maar... is destijds opschudding geweest omdat zij op moest staan omdat er een uh, uh, hoe heet die man een uh, imam was die, die geen zin had in de vrouw aan tafel. Ja precies. Ja. ja. Dus ik verwacht daar wel veel van, maar we gaan het afwachten. Ja. De, de, de, de verwachtingen zijn wel redelijk hoog gespannen. Want Prem zat daar omdat hij opvallende radio moest maken. Dat is hem ook wel gelukt, geloof ik. Uh, en zij moet dat nu ook gaan doen. Ja, de druk op haar is wel erg groot. Het uh, uh, uh, is duidelijk dat, uh, dat ik het uh, en heel veel andere mensen, luisteraars, betreuren... dat Prem ermee stopt. Uh, dat is uh, te gecompliceerd om dat nu weer allemaal te herhalen... wat eraan vooraf gegaan is. Maar... Heel kort dan, Prem was boos met de NOS om de havenklap inbrak in zijn programma's. Ja, Zoals de NOS dat in ieder programma doet op Radio 1. En dat ja. hebben we ook met elkaar afgesproken. En dat moet hij ook accepteren. Maar goed, hij, hij doet dat niet. En uh, hij, hij stopt daardoor mee. En uh, het was een geweldige uh, radiomaker. Waar ik enorm veel bewondering voor, voor heb. Toen ik, hem, uh, ik heb vanochtend de kop van zijn programma inderdaad even gehoord. Nou, we hoorden net ook. En uh, ja, dat staat, uh, staat als een huis. Maar we moeten het zonder hem doen. En uh, ik hoop dat uh, uh, zijn vervanger uh, het net zo goed gaat doen. We gaan het wel meemaken. Lauwens Borst, zendercoördinator van Radio 1. Dank je wel. Er zijn plannen in de maak voor een serieuze politieke talkshow voor Pound. Er zijn twee proefafleveringen opgenomen voor het programma... waarin voormalig BNR-presentator Niels Heidhuis een politieke gast ontvangt. Twee politicologen geven een oordeel over de politicus. Er is nog geen duidelijkheid of het programma definitief doorgaat. Heidhuis wil tegenover ons niks ontkennen of bevestigen. Het Lowlands Festival, dat komend weekend voor de twintigste keer gehouden wordt... gaat de optredens uitzenden via YouTube. Thuisblijvers kunnen kiezen uit drie verschillende streams... en kunnen zo hun eigen festivalprogramma samenstellen. De optredens blijven 90 dagen lang beschikbaar op internet. Grote Amerikaanse festivals zoals Coachella zenden al een tijdje uit via YouTube... maar voor Lowlands is het de eerste keer. De VPRO blijft overigens wel gewoon verslag doen van het festival op Nederland 3. De speciale app voor het ncv programma De Slimste Mens... is al meer dan een miljoen keer gespeeld. De app werd drie weken geleden gelanceerd... Via de app kunnen mensen de vragen uit het programma spelen tegen vrienden en familie. Het tv-programma zelf is iedere werkdag te zien om half negen op Nederland 2. Nederland 3 gaat deze week flink geëxperimenteerd worden met nieuwe programmaformats. Vernieuwing is het idee en dus krijgen programmamakers de kans om te kijken of ideeën aanslaan. Paul de Leeuw bijvoorbeeld met een spelshow waarin de kandidaten thuis zitten in plaats van in de studio. En de ster die haakt erop in met een speciale commerciële een speciale commercials. Sabine van Aken is hoofdcommunicatie van de ster. Sabine van Aken, goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor vernieuwings op het commerciële vlak gaan we zien? Nou, we hebben uh, uh, uh, vijf avonden sluiten we aan. Uh, in totaal hebben we vijftien blokken, uh, dus we hebben drie blokken per avond. Er zal uh, een mix zijn uh, van allerlei uh, werk. We hebben uh, jonge reclamemakers die hebben werk ingestuurd. Daar hebben we een blok van. Uh, wat we ook gaan doen is een uh, podium bieden voor uh, virals die op internet uh, al de nodige successen hebben gehad en die dus nu op Nederland 3 primetime uh, uh, podium krijgen. Wacht even, virals, dat zijn, zijn uh, uh, filmpjes die zo grappig zijn dat mensen ze aan vrienden en familie door gaan sturen. Precies. Ja. En, daar en de leukste en de grappigste, die gaan jullie dan opnieuw uitzenden? Of de meest bijzondere, ja, precies. Nou, niet opnieuw uitzenden, die krijgen nu op televisie een podium. Uh, nou, er is een, uh, een samenwerking gezocht met de ADCN, de Art Workers Club Nederland. In samenwerking met hen hebben we een aantal heel bijzondere uh, reclames geselecteerd. Uh, daarnaast is er uh, bijvoorbeeld een making-of uh, te zien, ook een aantal keren. Dus we hebben ook geleerd van vorige jaren dat mensen dat heel gaaf vinden om eens een kijkje achter de schermen te kunnen nemen. Wat is nou wat de ster betreft het grote idee hierachter? Nou, wat wij belangrijk vinden is dat de kwaliteit van werk goed is. Uh, uh, voor ons is het belangrijk dat mensen blijven kijken en dat mensen het gaaf vinden. En we merken ook dat zo gauw een uh, reclame goed is of mooi gemaakt of aansluit bij een bijzondere situatie of bij een herkenbare situatie. Dat mensen dat mooi vinden. Daar wordt over gepraat, er wordt over getwitterd. We zien dat bijvoorbeeld uh, op ons eigen platform We Love Reclame uh, zo gauw iets heel mooi gemaakt is of heel grappig is of heel... Ja aansprekend is. Gaan mensen erover praten? Gaan okay. we over... Maar ook met als bedoeling om een podium te bieden, juist aan vernieuwende vormen van reclame maken? Absoluut, want uh, nou, wij vinden dat belangrijk om dat eenmaal per jaar te doen, om daar ook tijd voor vrij te maken, dat je ook jonge reclame makers uh, een kans biedt. Vorig jaar hadden bijvoorbeeld makers, uh, jonge mensen van de filmacademie, die hebben daar uh, een podium gekregen. En dat is belangrijk om die... Uh, op die manier die kwaliteit te ondersteunen. Ja, maar en die spotjes worden ook gratis uitgezonden? Ja. Waarom doen jullie dat? Nou, om zoals gezegd, de kwaliteit uh, van reclame uh, hoog uh, in het vaandel te hebben. Uh, niet alleen in deze week. We doen bijvoorbeeld ook rond de Gouden Lookie, daar investeren we in. Uh, mensen vinden dat gaaf. En dat is voor ons belangrijk. Sabine van Aken, hoofdcommunicatie van De Ster. dankjewel. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. De Beatles blokken het mediaarchief. Het is vandaag precies 40 jaar geleden dat de allereerste gele kaart werd uitgedeeld in het Nederlands betaald voetbal. En de eer om die kaart te mogen ontvangen ging naar niemand minder dan Willem van Hanegem. Tegenwoordig moeten de scheidsrechters zich voor iedere kaart verantwoorden... voor de draaiende camera's, maar in die tijd hoefde dat nog niet. Scheidsrechter Leo van der Kroft wilde pas elf jaar later... aan Mies Bouwman in de Hoofdrol vertellen waarom de kromme die eerste kaart kreeg. In oktober 1972 heb je de eerste gele kaart van mij gehad. Het was overigens ook de eerste in Nederland. Dat was voor, een, voor het bekende wegwerpgebaar. Je had door dat je daar niet mee door kon gaan... En je hebt dat toen veranderd in een vorm van netjes gedachtswaai naar de scheidsrechter. Dat ging ongeveer zo afkeurend weliswaar, maar zo in de vorm van uh, ik ben het toch niet met je eens. Wij konden jou dus daarop niet meer pakken. Dat was erg slim van je. Ja, van Haanigem zou na die kaart er overigens nog 38 krijgen in zijn carrière. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. <coughs> met als gasten Jan Tromp en Tom Verlint. Uh, ja, Willem van Haligen met gele kaarten, dat hoorden we echt bij elkaar ook Ja, hij heeft volgens mij uh, nooit anders gedaan dan die wegwerpgebaren. En doodschoppen uitdeden. Dat was een goede voetbal, uh, Ja, weet ik eigenlijk niet. Was, het, uh, was hij echt van de doodschoppen? was dat Riemens nou, Israël? Was, het was, het was er eentje die stevig erin kon, laten we het daarover okay. houden. Tom Verlint, uh, we hadden het net even over de ster die gaat experimenteren uh, als onderdeel van het TV-lab. Uh, is dat leuk? Ja, ik vind experimenteren altijd uh, leuk. Alleen als je naar een tv-lab uh, kijkt, dan moet je afvragen... Uh, levert dat nou wel zo verschrikkelijk veel uh, op? Ik denk dat het een misverstand is dat als je jonge mensen laat experimenteren... dat dat dan per definitie tot vernieuwende televisie uh, leidt. Want je ziet vaak dat uitgesproken jonge mensen kopieergedrag uh, vertonen ja. en voortborduren op datgene wat er is. Dus ik zou het zelf een grotere uitdaging vinden... om meer geld te investeren in vernieuwing. En dan naast jongeren ook de echte grote professionals aan het werk te zetten. Komt, dat, dat kan vernieuwen. Het op. komt er uit de koken van de KRO, dat is hele tv-lap. Een groot aantal jaren geleden tv-lab bij de KRO begonnen in deze vorm... maar daarna overgenomen door de publieke eh, omroep omroep breed. Dus in die zin een uitstekend initiatief. Zeg. Jan Tromp, ja. uitstekend initiatief, maar eigenlijk toch een beetje een bouwfoutje wat erin zit? Een bouwfoutje? Wat is een bouwfoutje? Nou ja, dat het om jonge mensen gaat die... Nee, uh, ik vind eigenlijk op zichzelf wel, roep ik als hoogbejaarde, heel erg goed... dat uh, jonge mensen het uh, gaan doen, al moeten we dan um, erbij nemen... Uh, dat het uh, hier en daar op een uh, mislukking uitraait. Ik hoorde dat nu... Dat hoor ik bij Nieuwe. Uh. Uh, ja, dat, uh, dat uh, het eerste vorm, het gaat over 36 uur opgesloten zijn. Ja. We zullen er naar kijken, maar ik vrees het ergste. Ja, 36 uur opgesloten worden, uh, dat is van de Ook trouwens, ja. heet die serie. Uh, ja. 36 uur in stilte doorbrengen. Nou door ja. De... Ja? Nou ja, ik kan me niet voorstellen dat dat een programma... Uh, <laughs> me voor met wat je dan te zien en belangrijker nog te horen krijgt. <laughs> nou ja, dat is natuurlijk... Kijk, stilte leent zich niet erg voor televisie. En als je daar dan toch boeiende televisie van weet te maken... ...dan ben je bezig met vernieuwing. Maar of dat lukt, dat moeten we wel even afwachten. Ah, het is een sceptische blikje, hè? twee kanten. Ja, ja. ja, want ik, ik, met, met dit soort ideeën is het vaak zo... ...je bedenkt het achter de bureautafel en dan ziet het er aardig uit... ...en dan de stap zetten naar de, we de werkelijkheid, dat is heel weerbarstig. Het is een, het is een caprice, een grill. Een grill. Ja, ja, daar lijkt het op. We gaan het zo meteen hebben over de afscheidsceremonie... Afs uh, de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen... Um, en nog wat andere mediazaken met uh, Jan Tromp van de Volkswagen en Ton van Lint, oud media van de KRO. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Dorot Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Bij de aanslagen van Anders Breivik heeft de Noorse politie grote fouten gemaakt. In een kritisch rapport wordt bevestigd dat de politie er veel te lang over deed... om naar het eiland Utoja te gaan, waar Breivik vorig jaar juli 69 mensen doodschoot. Met een gedetailleerde tip van een getuige gebeurde lange tijd niets. Het rapport is aangeboden aan de Noorse premier Stoltenberg. Een man die zaterdag in Amsterdam Noord ruzie had met politie en hulpverleners... heeft aangifte gedaan. Hij voelt zich slecht behandeld door agenten en een ambulancebroeder. Dat was een aanrijding geweest. In de nasleep ontstond een grimmige sfeer. De ambulancebroeder doet ook aangifte. Het aantal faillissementen stijgt sterk. In juli ging het 725 bedrijven en instellingen failliet. Zoveel in één maand is in twintig jaar niet voorgekomen, zegt het CBS. De eerste zeven maanden van dit jaar gingen bijna 4500 bedrijven en instellingen failliet. En de Nederlandse Olympische ploeg is per trein vertrokken uit Londen. Via Brussel reizen ze naar Den Bosch. Daar komen ze rond vier uur aan. Er is voor het station straks een grote huldiging. Er worden duizenden mensen verwacht. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws? Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag blijft het in het noordoosten zonnig. Elders is het wisselend bewolkt met lokaal een bui. Later vanmiddag is daarbij een klap onweer mogelijk. De maximumtemperatuur komt uit rond 25 graden. In de noordelijke helft van het land staat een matige oosten tot zuidoostenwind. In het zuiden staat nauwelijks wind. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt... en de zuidwestelijke helft van het land houdt kans op een enkele bui. Het wordt niet koud met minima rond 16 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar er ontstaan ook enkele buien. Het wordt opnieuw circa 25 graden... naar waait een zwakker tot hooguit matige wind uit het zuidoosten. Woensdag wordt voorlopig de warmste dag... met 26 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden van het land. Een groot deel van de dag verloopt droog en met wat zon... maar in de avond volgen stevige onweersbuien. Donderdag en vrijdag is het overwegend droog met zon en circa 24 graden. In het weekend loopt de temperatuur weer op richting 30 graden... maar is er ook opnieuw kans op onweersbuien. ANWB, verkeersinformatie met een tweetal files. Ze staan allebei op de A50. Eerst vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Heerde-Zuid en Vase 5 kilometer door een ongeluk. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os, verder naar het zuiden dus... staat tussen Heetgrenken op het Ewijk 7 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Met als gast in ons mediaforum Jan Tromp en Ton Verlint. Um, ja, de ceremonie gisteravond. Jullie hebben we beide gekeken? Ja, zeker. Met plezier? ik was veel plezier ja het duurde wat lang maar <tot> het dat was ook zeggen het was een, een schip. ja dat, heb je het uitgekeken nee ik heb er niet Zie helemaal wel. uitgekeken maar ik heb eerder al gezegd mooie dingen mogen ook wel een beetje pijn kosten Daar mag je best wat moeite voor, uh, voor doen dus die moeite heb ik proberen te doen en uh, bewondering voor die Britten dat ze zo'n theaterspektakel uh, voor elkaar krijgen... Uh, over heerstochten, de vermoeidheid bij het uh, kijken. En het was ook prachtige televisie. Maar Jan? het was een popfestijn en het was geen sport. Ja, maar die sport hadden we nou wel genoeg gezien, Jan. Oké, okay. oké. Okay. Het, nou, het, het ging over de Britse cultuur. En... Maar wat Jan zegt is wel heel herkenbaar. Het was een, het was een, een, een, een bloemlezing uit uh, 40 jaar Britse en popmuziek. En wat hebben die Engelsen ongelooflijk veel uh, popbandjes. Dat bedoel ik. Daar kunnen wij in 2028 nooit tegenop. Rijk, dat is iedereen in Twitter ook meteen. Wie gaan we, als wij de Spelen mogen organiseren. wie gaan wij dan neerzetten dan? Nee, dat wil ik eigenlijk. Maar dit is meteen een interessant uh, punt. Uh, die Britten <laughs> hebben de Olympische Spelen. Ze hebben daar ontzettend veel geld in, in geïnvesteerd. En ze hebben dat gebruikt voor een, een geweldig geslaagde marketingcampagne. Uh, Heel chauvinistisch. Misschien soms een nou. tikkeltje naar de, de overdreven kant. Maar ik geef ja, ze... Het ging wel erg over uh, uh, Engeland of over Groot-Brittannië zelf. En, en een, maar een, dat zo, doet elk organiserend land, toch? Uh, ja, maar de, de wow. gedachte achter de Olympische ja. Spelen is volgens mij... dat je landen en, en volkeren met elkaar uh, ja, verbindt. Dat is Dat een klas van misverstand geworden. De Chinezen maakten er een perfecte voorstelling van... maar aan de stijve kant... Om het uh, voorzichtig te nou, zeggen. Ja, die Britten hebben dit fantastisch gedaan. Dit ja. was opgewekt. En dit was uh, vrolijk. En dat uh, en is heel wat en er talent geweest, hè? Want ik bedoel, als je kijkt naar de artiesten die er waren, de Rolling Stones, om maar zij staat te noemen. Waren maar goed, Jan volgt ja. nu al te lang, dus dat kon er allemaal niet meer in. heb nee. een beetje rekening met hem gehouden. <laughs> ja, ja. En we um, waren de Feel Good. De feel-good games. Ja, dat was het. En het. In zekere opzichten is dat heel erg modern. Je Dan ziet moet... het ook in de... Oh, ga je gang. Nee, nee, nee. nee, nee, nee sorry, nou je ja, zegt... Ik wou zeggen, je ziet het ook in de, in de politiek. Zie je het terug. Dat het, het lijkt wel het, het, het serum tegen uh, de crisis laten we in godsnaam elkaar vasthouden... en laten we in vredesnaam het prettig hebben met elkaar. Jan, ik vind het prachtige woorden, maar de Britse coalitie staat op springen, dat weet je. Jawel, maar dat, dat, dat uh, kunnen we... Dankzij die uh, Spelen voor 14 dagen even vergeten. De flexibiliteit moet uit de samenleving komen. Die komt niet meer uh, van, de, van de politiek. En Deze Olympische Spelen hebben ook laten zien welke power er nog in de samenleving uh, zit. Ik denk dat Jan dat ook een beetje bedoelt. Dat, <laughs> ik ben man. heel wat <laughs> zijn er toch weer vandaag. Ik ben benieuwd of jullie ook op diezelfde manier uh, naar de, de, de commentaren uh, hebben geluisterd. Uh, in Nederland uh, was dat uh, uh, Dionne de Graaf en uh, Hans van Zetten die het deden. Um. Nou ja, Hans van Zetten is natuurlijk in één klap wereldberoemd geworden door... Ik weet niet eens meer wat hij precies Epke's zei. Hebke oh, nou, in dat ja, heeft hij ja, fantastisch ja, ja. gedaan. Hij he? staat! Ja, oh ja. En hij, riep, ja. De jongens, ja, en hij riep de jongens en meisjes... Mooie televisie het, was dat. ...in het land op om toch vooral Edke tot voorbeeld uh, te nemen. Ja. En zelf ook urenlang per dag te gaan uh, trainen. Het was prachtige televisie. Maar niet en... mijn vraag. Hoe vond u het commentaar van, van beiden? Ja. gisteren? Hij nou ja, zag in een beetje het, uh, het misverstand uh, achter de sportverslaggeving. Als er hard gelopen wordt, is het goed om uit te leggen wat je ziet... Als het theater is, dan vertelt dat verhaal zich vanzelf. Ja. Dus de sportverslaggevers legden ten onrechte soms de dingen uit die ik zag en waar ik van kon genieten. Maar... Dat is wel een basisfout, toch? Je... Ja, dat is een basisfout. Maar in, in, de, in de blijheid van het hele spektakel waar we het net over hadden, mogen zulke foutjes wat mij betreft wel gemaakt worden. Eén foutje was dat uh, een aantal mensen erg opviel mij ook, namelijk de kwaliteit van het geluid. Bagger slecht. Is jullie dat ook opgevallen? Ja, in, in, in het, Nederland, uh, in met name. In het uh, stadion. Ja. Oh, ja, ja, maar dat ja, was ja. al bij, ja. bij, de, bij het begin evenement. Bij de opening evenement. was dat ook al het geval. Ja, het, ja. Was, het was net alsof er uh, wat uh, microfoons voor luidsprekers uh, stonden opgesteld. En dat we niet in 2012 uh, ja. uh, leven waarbij je geluid naar de televisie op een goede manier ja. kunt doorsteken. Ja. Dat, uh, nou, het gekke was dat ik dacht ja. namelijk dat, dat de BBC niet op zat te letten. Maar vervolgens heb ik gezet naar de BBC. Daar was het geluid geweldig. Ja. Ah. Canvas, de Belgen, geweldig. Oh, want ik wilde hey. net zeggen, ga eens naar Gelre Droom. Dat, dat ligt geloof ik bij Arnhem. Ja, behoorlijk. Ja. En uh, ga er eens naar een, uh, nou, een lawaai concert. Het, het en je hoort er ook, heeft, ook niks van. Het verkeerde knopje heeft... Ja, maar ongezijn. dus wel de hele uitzending lang. Ja, dat, U, is, rund, dat, dat, is dat is treurig. En het was echt verschrikkelijk. Bij Madness viel het op. Je hoort die band niet eens spelen. Alsof ja. inderdaad iemand een microfoontje ophield vanaf de tribune. Klopt, klopt. En bij de BBC was dat wel heel goed, heel, heel merkwaardig. Um, de Spice Girls, dat waren, waren degenen die daar voor het eerst waren. Jullie hebben daar natuurlijk dansend van plezier voor de tv gezeten. <laughs> nou ja, het is. En uh, ik geloof dat de laatste keer dat ik me opwond over Harry-muziek was bij de Monkeys. En daarna ben ik. Vond, dat was honderd jaar geleden. Het, ja, dat bedoel ik. En ze zien, dus ik wij je had... gewoon naar, naar populaire muziek te luisteren? Nou ja, zo'n, zo'n, uh, uh, hoe heet dat? The Kings. Uh, Waterloo Sunset, dat, dat roept ook nog enige reminiscentie op. Maar daar houdt het toch wel mee op, jongens. John, dat okay. Sorry, hoor. Dus Sorry. Ik, het is mijn geloof Er is andere muziek die ook mooi is. Ja, <laughs> heb je hebt er gewoon niet naar gekeken. Ja, John, Lennon, John Lennon werd wel Ja, uitleggen. dat was geweldig. Ja, dat was schitterend. En, en, en Queen. De, de, Freddie Mercury, de interactie met, met de zaal. Is prachtig. Een geelde verklaring he, van ja, Mercury. Ja, ja, Kom maar weer ja. terug en terug en terug. Ja, Dat iets ja. spiritueels, ja. Ja, ja, en dat vond je wel weer leuk. Ja, mag wel in deze tijd. Ja. De sportzomer uh, is uh, ten einde. Uh, de normale programmering is er weer. Wat is normaal, maar goed, de, de reguliere programmering is er terug. We hebben net met Laurens Borst over gesproken. Uh, Tom Verlint, heb jij met plezier naar de sportzomer geluisterd? Um, ja, dit is een beetje een gewetensvraag. Uh, want ik, ik heb hier al een paar keer uh, uitgelegd dat ik niet zo'n sportvolger uh, ben. En daar komt dan op uh, Twitter ook weer kritiek uh, op. Ik heb niks tegen sport, ik vind het allemaal fantastisch. En de Olympische Spelen hebben mij wel gewonnen. Laat ik er dat nog even uh, bij vertellen. Uh, ik denk dat, uh, dat Laurens en de mensen die de sportszomer hebben gemaakt... eigenlijk alleen maar een uh, compliment uh, past. Want het was uh, professioneel gezien een fantastische operatie... die heel goed is, uh, is verlopen, een om naar te luisteren. Maar ik vind het voordeel van een project dat het begint... en dat het op een gegeven moment ook weer uh, afgelopen is. Het is een leuk project omdat het aan, de, aan, de, aan het alledaagse uh, ontstijgt. Als, als dit het format van radio zou zijn een heel jaar... zou het dodelijk vermoeiend zijn. Dank ja, voor. omdat het over sport gaat. Maar toevallig was de afgelopen maanden, de afgelopen weken... sport het uh, belangrijkste nieuws. Als je daar een beetje van afziet... dan moet je toch onder ogen zien dat het buitengewoon goed enthousiast uh, uh, gemaakt werd. Die presentatiekoppels uh, bijvoorbeeld van mensen... die uit totaal verschillende hoeken naast elkaar werden gezet. Dat was zo enorm uh, opwekkend. Dat was zo'n genoegen om naar te luisteren. Maar dus wat je nu waar, ziet... waar zat die meerwaarde nou, wat jou betreft dan? Ja, dat ze... Uh, dat de, ze blijheid. de blijheid. De positivisme. Uh, ja, ook. Maar en, en de, de, de, de gretigheid waarmee uh, uh, Niels werd uh, en de opgepakt en de deskundigheid. Dus wat je ziet, Laurens gaf het al een beetje aan, zij het besmuikt... is een toenemende spanning tussen het op leden gebaseerde uh, publieke uh, bestel... en de beleving van uh, niet alleen luisteraars, maar ik denk ook makers. Dit is eigenlijk in feite het grote probleem van het publiek op nu, voilà, denk ik. Hè? Uh, dat, denk en ik. Dat, dat strijdveld waarop zich dat afspeelt, is Radio 1. Ja, maar kijk, tegelijkertijd denk ik, uh, we, we zitten in een publiek bestel zoals we dat in Nederland uh, kennen. Dat heeft een aantal voordelen en dat heeft een aantal nadelen. Die heb je te accepteren. Maar als je het nou positief benadert, dan zou je ook kunnen zeggen... zo'n geweldige operatie waar we hier nou zo positief over zitten te praten... kan kennelijk binnen dit uh, bestel. Ja, maar zoals je al maar... aangeeft, omdat het ook weer eindigt. Ja, maar dat, hoor maar je met genoegen uh, dat, dat noem ik een positief punt, omdat ik denk dat de aantrekkelijkheid van radio en televisie zit in de variatie. Uh, hoogtepunten bestaan bij de gratie van nou, ik wil niet zeggen dieptepunten, want het is niet zo dat de rest van de programmering een dieptepunt is maar is, is anders dan de euforie die we de afgelopen tijd uh, hebben meegemaakt, maar die euforie bestaat bij de gratie van het feit dat het niet elke dag zo is. Dus dit kan binnen dit bestel dus ik denk dat er veel reden is voor tevredenheid, los nog van het feit dat je ook ziet dat dit bestel de kwaliteit levert... waar we van hebben kunnen genieten het afgelopen. Ja, ja. ja. tegelijkertijd, één ja. zin ja? nog... dat bestel werkt wel, zeker op den duur, denk ik... tegen uh, dit soort veel professionelere... Uh, radio dan... Nou ja, kijk, van VPRO-kamp uh, kwam kritiek. Ja, uh, medewerkers zijn bang dat Radio 1 verwordt tot een soort AD. Wat ze daarmee bedoelen, ik vind nou, het zelf mee even wel, in. Is, is... Dat begrijp ik wel. Het is de vrolijke opvlakkigheid van het uh, Algemeen Dagblad, waar die krant... Uitstekende krant over. Ja, ja maar wacht ja, ja, maar maar, even, Jan. Nou, ook nou, ook, ook, prader, ook, ook ik een plat, Nee, maar ook een plat... Nee, maar platgefugeerd bedoelen ze ook, uh, daarmee neem ik aan. Want de AD heeft natuurlijk al die regionale katernen in zich opgeslurpt, zeg maar. Ik denk dat ze bedoelen dat VPRO maakt toch wel specifieke uh, uh, programma's uh, bijvoorbeeld in de documentaire sfeer. En uh, het lijkt erop dat als je dit uh, format uh, alle dagen zou hanteren, dat dan in de rechtsleef. Ja, precies, dat dan de VPRO en dit nou... Maar, maar misschien heeft. moet je het anders benaderen. Moet je zeggen, de, de sportzomer was van een uh, gigantische kwaliteit op dit uh, gebied. Daar moet een uitdaging uh, van uitgaan uh, naar de teams... die de zendtijd en de rest van het jaar uh, vullen... om met dezelfde vernieuwing en dezelfde kwaliteit uh, te komen. Uh, zo ja. zou ik de uitdaging liever willen formuleren. Maar kan dat nog op het moment dat je over één redactie praat? Want dat is een de volgende stap. Nee, nee maar ik ben nog helemaal niet voor, uh, nee, voor één redactie. Ik ben niet, ervoor he? dat onder specifieke omstandigheden... Redacties opereren zoals ze de afgelopen tijd hebben ja. geopereerd. En dat je de rest van het jaar de diversiteit vult met afzonderlijke ik redacties. Zal ton die zal alleen uitstekend moeten ik zal alleen maar zeggen: ik zal alleen zeggen: ik zal alleen zeggen: ik zal alleen zeggen: ik enthousiasme. Tom? Ja, dat dit dat heb ik ook gezegd, maar niet duidelijk genoeg kennelijk okay. ja, Jullie zijn ook als, uh, duiders, zal ik maar zeggen. Uh, Jan, even tot ja. slot, uh, als, als het om dit onderwerp gaat... Uh, welke elementen zou jij graag terug willen zien komen op Radio 1? Uit de sportszomer? Uh, welke elementen? Nou ja, die dubbele presentatie... die is mij uh, buitengewoon uh, goed bevallen. Wat ik er sterk aan vond. Dubbele presentatie is riskant. Want uh, voordat je het weet, zitten de presentatoren elkaar in de weg... Ik heb hier geen duo aangetroffen de afgelopen weken... Uh, bij wie dat het geval was. Uh, ze vulden elkaar aan, ze gunden elkaar uh, de vloer... zoals toen en ik elkaar de vloer had, En dat was perfect. Ja, Tom? Ja, de, de ontspanning. Uh, het, het feit dat er uh, heel serieus met het nieuws werd uh, omgesprongen... maar dat je toch niet het gevoel had dat jouw levensgeluk ervan uh, afhing. Dus er zat een bepaalde mate van ontspanning in die ik nog wel eens mis. Die je bij de, bij de commerciële televisie meer tegenkomt dan bij de publieke televisie. Ja. En hier liet de publieke uh, televisie en de publieke radio zien dat die daartoe ook in, in staat is. Dus die relativering, gecombineerd met vakmanschap, laten we dat volhouden. Naida Aurangzeb. Jij weet wie dat is, Jan? Geen idee. Dat is uh, de, de, de nieuwe presentator die. Oh, gaat uh, ja. vervangen. Oh, na Ida. Ja, zeker. Ja, ja neem ik wel. Uh, en zij presenteert nu de Halve Maan, uh, ja. waar wat over te doen geweest is in het verleden. Uh, wat, wat, wat vind je van het feit dat zij dat programma gaat doen, Radio 1? Nou, wat ik vooral vind is dat het. Uh, misschien praat ik helemaal namens mezelf, dat het een zegen is dat uh, Prem ermee ophoudt. Ehm... Um, daar was niet meer naar te luisteren, eh, eerlijk gezegd. Die man die was zo. ja Iedereen heeft een ego, en iedereen met een microfoon voor zijn mond is dominant aanwezig. Maar hij spande de kroon eh, daarbinnen. Hij liet echt nooit iemand eh, uitpraten. En eh, ja, wat mij betreft al te zeer vervuld van zichzelf. Ik durf niks meer te zeggen, maar Tom? Ja, ik, ik ben een fan van uh, PREM. Dat wil niet zeggen dat ik het in alle opzichten uh, eens ben... met zijn standpunt en de manier waarop hij opereert. Maar het, was toch een, het is toch een bloemetje in soms een wat uh, doorogend uh, landschap. Uh, iemand die onafhankelijk opereert, onverbloemde meningen heeft... Uh, de discussie weet aan te En als de wereld vol zat met PREM, was het dodelijk vermoeiend. Maar zo binnen, uh, dit, uh, uh, binnen dit bestel vond ik het wel... Uh, ik heb altijd met genoegen naar hem geluisterd. En ik vind het wel jammer dat hij verdwijnt. Ja, maar maar het, het, het, het, misschien geldt ook wel voor Prem... Er, het, er is een tijd van komen en er is een tijd van, uh, van gaan. Hij was goed omdat we een bepaalde periode... met deze waterval uh, geconfronteerd werden. Maar ik zal hem wel een beetje missen. En het, het lijkt me niet gemakkelijk om in zijn voetstappen te treden, eerlijk gezegd. Ik denk dat dat helemaal waar is. Ik ga jullie hartelijk danken. Ja, Bij de beide mee naar Forum, Tom Verlint en Jan Trop. Dank jullie wel. Graag. Ik in second.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 You got to let- Hij mag een hit worden. Lian La Havas heet deze Engelse singer-songwriter. Komt van haar debuutalbum af en het liedje heet Is Your Love Big Enough? We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen van lunch vandaag met Ismail Dibi. 30 jaar, afkomstig uit Utrecht. Welkom. Ja, dankjewel. En als je Dibi zegt, dan denk je meteen aan Tovek. Ben je familie van Nee. de politicus? Nee. Helemaal niet? Helemaal niet. Goed. Um, we gaan de Nieuwsquiz met jou spelen. Als het lukt om de nieuwskenner van deze week te worden, dan win je 300 euro. Dan moet je wel de score gaan neerzetten van deze week. Mm -hmm. uh, dus ik ben heel benieuwd, wat doe jij in het uh, gewone leven? Uh, ik uh, ben druk studerende, ik studeer politicologie aan de UvA. Ah, dat is het voorsorteren op een politieke carrière? Uh, nou, dat zou je wel denken, maar dat is het niet hoor, het is veel breder. Ja? ja. Maar weet je welke kant je op wil? Uh, ja, uh, toch richting uh, de bestuurskundige kant. En dat is ook een onderdeel van de politicologie. Maar dat, wat, wat, wat word je dan? Wat ga je dan doen? De wetenschap in of... Uh... Nou, ik zou zo nog eens in de journalistiek kunnen belanden. Uh, dat zou ook altijd nog kunnen. Maar waarschijnlijk uh, iets van beleidsmedewerker in die richting. Als je de journalistiek in wil, moet je in ieder geval het nieuws goed uh, volgen. En we gaan eens even jouw nieren proeven, om het mag vriendelijk te zeggen. Veel succes! Dankjewel. De nationale nieuwsquiz. Een opvallende zet van de Egyptische president Morsi. Hij benadrukt dat het gedwongen vertrek van de twee in het landsbelang is. Duizenden aanhangers van Morsi steunen zijn beslissing... en hebben zich verzameld op het Tagrierplein. De eerste vraag. President Morsi van Egypte heeft een van zijn ministers ontslagen. Op welk departement was deze meneer Tantawi de minister? Uh, het ministerie van Defensie. Dat klopt, ja. Het ontslag wordt ook gezien als een manier om de macht van het leger te beperken. De tweede vraag. Naast minister Tantawi is ook de legerchef ontslagen. Wat is zijn naam? Ik hoef alleen zijn achternaam te horen. Uh, chef Staf Anan. Anan, heel goed, ja. Sami Anan, ja. dat is helemaal goed, ja. De aanslag in de Sinaï-woestijn waarbij Egyptische grenswachten omkwamen... is de aanleiding voor het ontslag. lijkt op dat Mosje ook duidelijk wil aangeven... in dit geval ook dat hij als president de baas is. Ik lees jou een, kap, een kop voor uit een krant. En de vraag is waar gaat die kop over? Je krijgt drie mogelijke antwoorden te horen. Het citaat is authentiek, sportief en arts-conservatief. Gaat het over Henk Krol? Het hangt er in de peilingen om of hij met zijn 50 plus in de Tweede Kamer gaat komen. Gaat het over de kop die staat boven een terugblik op London Late Night, de talkshow van Mart Smeets? Of gaat het over de nieuwe running mate van Mitt Romney, Paul Ryan? Authentiek, sportief en arts-conservatief. Uh, dit gaat uh, over Paul Ryan. Paul Ryan, dat is goed. Ja, een kop uit het financieel dagblad. Precies. Drie vragen, drie antwoorden goed. Dat is mooi. De vierde vraag is deze. De bekendmaking van Paul Ryan als running mate... leidde tot vreugde onder conservatieven. Welke invloedrijke Amerikaanse miljardair... twitterde over de aanstelling van Ryan? Godzijdank, nu kunnen het verkiezingen worden... die over belangrijke actuele onderwerpen gaan. Paul Ryan is een bijna perfecte keuze. Wie twitterde dat? Dat ligt op het puntje van mijn tong, maar het komt er nu even niet uit. Mm. Een vloedrijke Amerikaanse miljardair. Nee, het komt er niet uit. Nee. En als ik het zeg, dan zeg je... Oh ja, ja. Rupert Murdoch was dat. Ja. De eigenaar van Fox. Je hebt dat zitten. Goed, uh, vier om drie, drie punten tot nu toe. Ik laat jou een fragmentje horen en de vraag is, wie is hier aan het woord? Kijk, als je dan in een situatie terechtkomt waar ik nu in zit... Ja, dan, uh, dan ga je wel eens denken van, is dit misschien niet het moment om toch te gaan? Uh, ik ben geen speler die, uh, die graag op de bank zit. Dat was vandaag denk ik ook duidelijk. Ja, dit is Jansen. Voornaam? Oh, moet dat ook? Nou ja... <laughs> Uh, ik ben even zijn naam kwijt. Jansen. Ja, nou ja, goed. Ja. Jongens, dit gaan we gewoon goed rekenen. Theo Jansen. Theo, ja. Theo precies. Jansen. Ja, de Arnhemmer in Amsterdamse dienst wil weg bij Ajax... om weer bij zijn oude liefste Vitesse te gaan spelen. Uh, hij is niet, het is niet de enige Ajax-speler die op het punt staat om te vertrekken. Met welke club is Ajax akkoord over de verkoop van Vernon Anita? Uh, nee, moet ik oppassen. Hmm, dat is jammer. Je bent niet zo'n voetbalsportvolger? Uh, Jawel, maar niet zozeer van Ajax. Oh, van wie wel? <laughs> nou, vooral FC Utrecht. Ja, dat dus, dat uh, kun je bedenken. Ja, Die was te ja, ja. makkelijk. Goedemorgen. Newcastle United was het antwoord. Ja, ja de clubs zijn eruit. Maar voor, uh, Anita wil eerst uh, met zijn nieuwe trainer spreken... voor het hij definitief ja zegt. Je kunt er nog vier punten verdienen. Je hebt er nu vier, je kunt er nog vier bij verdienen. Je krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is, uh, uh, wat bedoelen wij? Uh, en als je het antwoord weet, dan moet je stop zeggen. Komt ie. 4. Een tijdschrift bedacht mijn bijname, die ik vervolgens omarmde. 3. Ik blijf altijd een mama's kindje. 2. Mijn grootste hit kwam in 37 landen op nummer 1. Tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen... trad ik voor het eerst in jaren weer op. Stop. Ja, George Michael. Oh. <laughs> Wat, de Spice Girls. Ik denk, nou, nu de komt ja ja ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dat is heel erg jonger. Nee, uh, de bijnamen... Ze hebben allemaal een bijnaam. Porsche, Sporty, ja. Baby, uh, Ginger, ja. Scary. Um, en ik blijf altijd een mamas kindje. Uh, ze brachten in 1997 het liedje uh, Mama uit. Dat haalde ja. in Nederland de tweede plaats.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 Om half twee te gast in Stam.nl Gerard Schouw, tweede kamer voor D66. En de stelling is dus Nederland terugbrengen tot vijf provincies is een goed idee. Ismael Dibi uit Utrecht. De tweede ronde gaan we spelen. We hebben nieuwsfactor net vastgesteld op vier. Die gaan we vermenigvuldigen met het aantal goede antwoorden wat jij uit 90 seconden weet te persen. Als je het niet weet zeg je pas en dan gaan we door. Ja, veel succes. De nationale nieuwsbiz. Welke universiteit wil onderzoek doen naar het afkikmiddel Dat is een Radboud Universiteit. Hoe duur zou volgens de Sun de trouwring van Angelina Jolie en pas. Brad Pitt zijn? 1 miljoen euro. Welke Olympische sporter werd op Twitter het meest besproken tijdens de Spelen? Pas. Usain Bolt. Bij welke failliete drogisterijketen is grote fraude geconstateerd? Mm, pas. Schlekker. Met hoeveel procent stijgt het stroomtarief op Bonaire binnenkort? 50%. Dat is goed. Wie wordt volgens Maurice De Hond de grootste partij bij de SP. volgende Kamerverkiezingen? Dat is goed. Hoeveel Nederlanders keken naar de Olympische Heren hockeyfinale? Uh, nee, 3,2 miljoen. 3,5 miljoen. Welke fotograaf heeft opgeroepen tot een kis in tegen homo-haat? Pas. Erwin Olaf. Welke partij pleit ervoor om iedereen automatisch orgaandonor te maken? Uh, D66. Is goed. Wat moet Europese landen zelf gaan maken, vindt de baas van Erasmus MC. Het medicijn uh, voor de ziekte van uh, pompen. Van ja, dure medicijn. In welke plaats keerde zaterdag zich zo'n 100 man tegen hulpverleners? Noordwijk. Is goed. Hoe heet het virus dat gemeente platlegt en bankgegevens van klanten heeft buitgemaakt? Dovitel. Dorifel virus. Mm. Bouwer Nederland, MKB Nederland en VNO-NCW vinden dat de bezuinigingen op wat snel moeten worden teruggedraaid. Uh, pas. Infrastructuur. In welke stad worden de Olympiërs vanmiddag gehulderd? De Bosch. Dat is goed. Welke spits scoorde gisteren twee keer tegen Ajax? Uh, pas zeggen ze niet weten. Uh, ja, nee, dat is die van AZ. Dat is die, uh, die Amerikanen. Uh, pas. <laughs> ja. Nu ja, heb je zo lang gewacht dat het altijd door was. altijd door. Um, wij hebben dit afgetikt op uh, zes goede antwoorden. Dat betekent dat jij 24 punten uh, bij elkaar hebt uh, gespeeld. En we zullen moeten zien of dat voldoende is ja. aan het einde van deze week. Je krijgt in ieder geval twee uh, kaarten voor de beeld en geluid, experience en de lunch radio mee. Hartelijk dank dat je hier was. Dankjewel. Hè. En uh, veel succes met ja. jouw uh, carrière straks. En misschien uh, ben je straks wel terug als collega hier. Dankjewel. Dank straks zijn we terug met de tweede uur van lunch. Daar gaan we het over diverse dingen hebben. En we hebben het straks over Stam.nl. Om half twee gaan we het hebben over de stelling Nederland terugbrengen tot vijf provincies. Is een goed idee. Dat zometeen na het uitgebreide nieuws van de NOS. <middels> Ik geloof. ik geloof, ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Dit is Radio 1.